Zes uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Nederlandse spoorwegen hebben in de eerste helft van het jaar 185 miljoen euro verlies geleden. Zonder de financiële steun van het Rijk was dat bijna 1,1 miljard euro geweest. Direct na de aankondiging van de coronamaatregelen op 12 maart daalde het aantal treinreizigers met 90 Nu is het weer gestegen naar 40 van het normale aantal reizigers. President-directeur Roger van Bokstel verwacht dat pas na 2024 de reizigersaantallen weer op het niveau van 2019 zijn. Voor de tweede avond op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft de mobiele eenheid ingezet om de orde te herstellen. In de omgeving van de vijandlaan gooiden jongeren met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten. De politie heeft meer dan twintig radraaiers gearresteerd, omdat ze het noodbevel van de geburgemeester negierden. Woensdag was het ook al onrustig in de Schilderswijk. Toen draaiden relschoppers brandkranen open. Vier mensen werden toen aangehouden. Op de Atlantische Oceaan is nu al de tiende tropische storm van dit seizoen ontstaan. En dat is uitzonderlijk vroeg. Storm Josephine heeft negen dagen eerder de kop opgestoken dan José in 2005, die tot nu toe de recordhouder was. Normaal komt de tiende storm pas in oktober tot ontwikkeling. Het Amerikaanse weerbureau NOAA verwacht dat er dit seizoen misschien wel 25 stormen zullen ontstaan. Tussen de 7 en de 11 daarvan zullen waarschijnlijk uitgroeien tot orkanen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun intrek genomen in een nieuw huis in de VS. De Los Angeles Times heeft ontdekt dat de twee een villa hebben gekocht in Montecito aan de kust van Californië. Het landhuis van 12 miljoen euro is 1350 vierkante meter groot, heeft negen slaapkamers en een eigen bioscoop, gymzaal en recreatieruimte. Onder de nieuwe plaatsgenoten van Harry en Meghan zijn veel beroemdheden, zoals Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe mogelijk met onweer. Het wordt 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan nu geen files. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden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 the Zon, zee, zandvoort en zomerin. That people will find a way to go no matter what the man says. That you're killing. I don't believe what you're saying to me. This is something I've got to see. Is it he here? I look in the pool hall. Where well, is it he here? I look in the drugstore. Well, is it he here? No, it he don't come here. No. I tell you what I saw him. He was sitting behind us down at the pin.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 I'm yes. yes.